Was toen voor ons verborgen. En zo is er heel veel verborgen in ballingschap. We hebben natuurlijk in de parasha iets gelezen van uh, dat Israël in ballingschap is gegaan en dat sindsdien de scheiding tussen God en Israël definitief was. Toen de tempel afgebroken was en Israël in ballingschap gevoed, was er geen huwelijk. Waarom niet? Omdat er geen huis was van bruid en bruidegom. En als er geen huis is van bruid en bruidegom, is er geen eenheid, is er geen huwelijk. Dus het is gescheiden. En sindsdien, sinds Israël in ballingschap is, is heel veel verborgen. Waaronder de Shabbat. En als dan de Shabbat geopenbaard wordt... En we beginnen dat te zien, dan gaat dat bloeien in ons. En we willen dat doen, en we gaan het doen, dan is het een zegen. Een zegen waardoor we, als we het gaan doen, dan begrijpen we niet meer waarom we het nooit eerder gedaan hebben. Waarom we de zondag verdedigd hebben vroeger. En daarom is het goed als er in ballingschap verborgen dingen openbaar worden. Dat is ook in Purim, met Purimfeest, in het verhaal van Esther en Mordechai, is dat ook zo. Er zijn ook een heleboel dingen verborgen. Dat zijn ook Joden, Israëlieten, die in ballingschap verblijven. En dat weten we natuurlijk aan de naam van Esther. Esther van Istar, een godin, die door de heidenen geëerd werd. En ze draagt die naam. En ze mocht niet eens zeggen dat ze een Jodin was, dat ze Hadassa heette. En bij Mordechai is het nog veel erger. Wist je dat Mordechai ook een naam is van een afgod? Merodach. Merodach is de god die geëerd werd in een naam in, onder de persen door de naam Mordechai, een aanbidder van Merodach. Lieve help! Ook Mordechai is een verborgen Jood. Zijn echte Joodse naam vinden we niet in het boek Esther. Maar we gaan op zoek, we gaan de Torah openen. En uh, we gaan zoeken of er dingen zijn die verborgen zijn... die geopenbaard kunnen worden vandaag. En uh, we zijn in een serie over het goede nieuws. En dat goede nieuws, dat is zoiets dat geopenbaard moet worden. Want het goede nieuws is er wel. Het ligt opgesloten in het woord. Maar veel mensen gooien die Bijbel weg... omdat ze het niet zien, omdat het verborgen voor hen is. Dus deze serie die gaat erover om het goede nieuws... in alle tijden openbaar te maken. In uh, openbaring wordt erover gesproken... En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en die had het eeuwige evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. De tweede is een tekst uit de Torah van Biliam. Die uh, bekend staat als een valse profeet. Maar hij heeft toch wel goede dingen gezegd, waaronder dit. Een valse profeet zegt dit. En die brengt een verborgen boodschap tot openbaarheid. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens brouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet zeker doen? Daaruit volgt mijn uh, hypothese, stond er de vorige keer. Dat is gepromoveerd tot theologie. En theologie betekent gewoon, dit is wat ik weet van God uit zijn woord. Ik definieer het even, omdat het soms een vies woord is geworden. Geen bedelingen. Geen Oude Testament, en Nieuwe Testament. Dat suggereert dat er een scheiding is in Gods nieuws, in Gods goede nieuws. Dat ene keer het goede nieuws er zus uitziet en de andere keer zo. En ja, dat is twijfelachtig. De eeuwige Torah verandert niet van gestalte en spreekt zichzelf nooit tegen. Wij mensen veranderen van gestalte en Israël verandert van gestalte. Daarom zijn er verschillen in het onderwijs in de Bijbel. Even de standaard introductie. We hebben dit plaatje gezien en bestudeerd... bij het Goede Nieuws aan Noach, na de vloed. En we zagen dat uit de lijn van Sem... een familiegemeenschap ontstond... die leefde als een uh, stralend licht onder de volkeren... die rebelleerden tegen God en een toren een Babel bouwden En zij hielden zich afzijdig. En zij waren een stralend licht en zij deelden het evangelie uit. Op die manier door te leven in gemeenschap met God... En met elkaar een ola, een opheffingsgave, een brandoffer stond daarin centraal. En we hebben gezien dat daarbij hoort onlosmakelijk feestvreugde. Uitbundige feestvreugde. En dat is de uitverkoren wandel met Yahweh. Goed nieuws. De vorige keer hebben we het goede nieuws in de wet bestudeerd. Wet tussen aanhalingstekens, want we hebben gezien dat wet helemaal niet een naam is die bedoeld is voor de tien woorden... Want de tien woorden die worden in de Bijbel het getuigenis genoemd. Dus het goede nieuws van het getuigenis is dat er een Israël is dat leven kan volgens die tien woorden. En daardoor een getuigen kan zijn in deze wereld. kan getuigen van de herschepping van de God die slaven uit Egypte voert en naar vrijheid brengt. Hoe leef ik het koninklijke priesterschap dan waarvan de tien woorden getuigen? Daar gaat de rest van de Bijbel over. De herschepping wordt zichtbaar door de feesten, samenkomsttijden met Yahweh. Omdat de Shabbat wordt verheven tot de hoogste van de tien woorden. De Shabbat is een teken. Dat hebben we vorige keer bekeken. En er staat ook een van de parasha's gaat erover, 61 volgens mij uit mijn hoofd. Het is een teken en de Shabbat, daarin zit het hele plan van herstel vervat. Als we Shabbat gaan vieren, dan ziet het uit... Op die eeuw dat heel de schepping tot herstel gebracht zal worden. Dat koninkrijk dat God vestigen zal op aarde. En waarin alle slaven die verdrukt zijn geweest en uitgeleid zijn geworden, gered zijn, verlost zijn en aangenomen zijn, tot bloei zullen komen in een koninkrijk. In het koninkrijk van Yeshua. We hebben dus een, uh, de fakkel gezien in de dagen van Noach. En vervolgens hebben we Abraham bekeken. Een tijd van diepe duisternis en verbrokenheid. De gemeenschap in de tijd van Terach, Abrahams vader, was niet meer wat het geweest was. En Abraham was er uitgetrokken, Op zoek naar de vervulling van de belofte. Van het herstel. Hij wilde die fakkel dragen. En zijn geloof bracht hem naar Canaan. En daar scheidde Lot van hem af. Niet één keer, maar twee keer. En de verbrokenheid... ...komt tot hem. En midden in die verbrokenheid... ...openbaart God zich. We hebben Genesis 15 gelezen. En het is verbrokenheid op verbrokenheid. Een diepe, donkere nacht. En dan gaat er een fakkel op. Dan gaat er een licht op. In de duisternis. En dat licht, dat hebben we dus... ...verbonden aan de fakkel die Israël gezien heeft... ...in de woestijn. Vorige keer... ...daarin wordt het omschreven als de herschepping. De tien woorden van herschepping. Een nieuwe identiteit... Voor een volk dat tot dat doel kan komen op deze aarde. Daar gaat de herschepping over. En wanneer in de Bijbel wordt de volgende fakkel aangestoken? Weet u dat? Als je terugkomt? Als terugkomt, dat is ook een volgende keer. Maar nog iets eerder. In de Bijbel. Een volgende fakkel. Welke fakkel wordt er... Aangestoken. Pinksteren, ja, ook een goeie. Nog eerder? De Braambos. De Braambos, dat is, dat is uh, voor de openbaring op Sinai. Ja. Dus na de openbaring op Sinai. Wat is de volgende fakkel die we zien in de Bijbel? In, die, in dikke duisternis. Gideon. Gideon, exact. De volgende keer dat het woord lapid, het Hebreeuwse woord lapid, voorkomt, is in het verhaal van Gideon. En dat is, gaat over de fakkel in een aardekruik ...die midden in de nacht gaat schijnen. Het goede nieuws aan Gideon. En uh, we gaan dat proberen te verbinden aan de boodschap van Poerim. En uh, ik heb het daarom in twee keer gedeeld. Het verhaal van Gideon. Uh, we gaan eerst het, uh, die eerste drie punten doen. Verdrukking van Midian en Amalek. Amalek is natuurlijk een naam die we ook in het verhaal van Esther tegenkomen. Verborgen. Maar Haman was namelijk niet. Het optreden van de profeet. En de strijder van Israël. Gideon was de strijder van Israël. En de volgende maand gaan we dan kijken naar die vier thema's: Yahweh is heelheid. Shalom, dat is een naam die Gideon geeft aan Yahweh. De opheffingsgave die hij brengt. En de verzameling van Israël. Gideon blaast op de bezuin. En dan verzamelen de legers van Israël zich. En dan de fakkel die gaat branden in de nacht. Dat is voor de volgende keer. Dus als u er meer van wilt horen, dan is dat voor de volgende keer. Maar we gaan nu het begin doen daarvan. En we brengen daar uh, een uh, connectie met het verhaal van Esther en Haman. In Moregai. De verdrukking door Midian en Amalek gaan nou, we lezen in Richter 6. We hebben dus het goede nieuws aan Noach gezien en aan Abram en aan Israël op de Sinai. En de volgende periode in de geschiedenis is de periode van de Richteren. En ik heb daar deze Richter gekozen, waarin dus opnieuw de fakkel duidelijk naar voren komt. Richter 6. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van Yahweh. Toen gaf Jabe hen over in de hand van Midian, zeven jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestigingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land er niet tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven: geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat met men hen en hun kamelen niet kon tellen. En zij kwamen in het land om dat te niet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. En toen riepen de Israëlieten tot Jav. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot Yahweh riepen, dat Yahweh een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei, zo zegt Yahweh, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van iedereen die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben Yahweh, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wier land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Nou, toen ik uh, ooit in een grijs verleden in een evangelische gemeente zat, toen uh, las ik dit verhaal een beetje op een evangelische manier. Toen las ik zo ongeveer, de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van Yahweh. Ja, dit is de tijdperk van de wet, dus... Uh, dan, hè, dan is er geen genade en dan is het slecht en dan wordt er, komt er een oordeel. Dus dat snap ik wel. Toen Midian de overhand kreeg, ja zie je wel, daar is het oordeel. Nou, bla bla bla. Want zij trokken op en Israël verarmde zeer. Ja, logisch, het is de tijdperk van de wet. Dus dan krijg je dat. Uh, toen kwam er een profeet en die legde het even uit dat ze slecht bezig zijn. En jullie hebben niet willen luisteren. Zie je wel, dat is de tijdperk van de wet. Dat is niet zo moeilijk. En dan in vers 11. Toen kwam de engel van Yahweh. Dat is Jezus. Nou, zo las, lazen we dat in de evangelische gemeente. Maar je kunt het verhaal op nog een andere manier lezen. En dat is de charismatische manier. Dat is een stapje verder. Ben ik ook geweest, ik ben ook uh, charismatisch geweest. En uh, toen las ik dus Israël deed wat slecht was in de ogen. van Ja, ja, ja, ja dat weet ik allemaal niet zo goed. Uh, toen kwam een engel van, ja, ik zag een engel! in het vuur in de nacht en God had mij uitverkoren om deze engel te zien en ik kreeg een boodschap en nu moeten jullie luisteren want de engel zei tegen mij dat jullie nu moeten luisteren want hier ben ik al gezant van de Heer, en ik zal jullie eens even vertellen wat de engel tegen mij zei een beetje gechargeerd een beetje gechargeerd soms komt de toneelspeler in mij omhoog maar ik heb ook ooit in een andere kerk gezeten dat was de, in de gemeente en, en daar werd het verhaal weer anders gelezen. Daar lag wel de nadruk op dat eerste gedeelte, want daar gingen ze zo lezen. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen des heren. Zo zijn jullie allemaal slecht bezig. En de wet van God die wordt overtreden en jullie zijn allemaal schuldig. En als dit deel niet genoemd werd, als de dominee niet genoeg van dit zei, dan sloeg hij dus stap 1 over. Want dat werd dus ellende, verlossing, dankbaarheid genoemd. En die ellende was heel belangrijk. En dus dan werd de nadruk gelegd op die eerste tien versen. Dus zo kunnen we soms een bepaalde richting uitgaan met dat verhaal. Snapt u? En dan leggen we er een bepaalde boodschap in. Dat is even wat ik erin uh, mee wil illustreren. We hebben zo uh, bepaalde dingen zijn verborgen, hebben we gezegd, en die komen tot openbaarheid. Zo gaat het met het Goede Nieuws, zo gaat het met de Shabbat, en zo gaat dat met Esther, die Hadassah is, en met Mordechai. Nu gaan we toch beginnen, net als in de gereformeerde gemeente, met de ellende. Midian en Amalek. We hebben daar bij Abraham natuurlijk ook uitgebreid naar gekeken. Dat er verdrukking is, verbrokenheid. Dat er broeders uit elkaar gaan, dat families verscheurd worden. Mensen sterven, mensen onvruchtbaar zijn. Dat de belofte lijkt op te houden. Dat het geloof nergens over lijkt te gaan. En we zijn nu in een tijd gekomen dat Israël door Jozua is ingeleid in het beloofde land. En God had beloofd dat het koninkrijk zou bloeien als de tuin van Ede. Maar wat zien we? Midian en Amalek zijn opgetrokken. Midian en Amalek zijn allebei volkeren die in de Torah genoemd worden. En die um, een bepaalde betekenis met zich meedragen. Midian was eerst met Israël als een broedervolk samen op de maaltijd geweest rondom een ola, rondom een opheffingsgraven. We hebben daar in een van de parasha's bij stilgestaan. Maar later, in Numeri lezen we daarover, dan is Jethro gestorven, Reuel, de schoonvader van Mozes, en heeft Hobab de zaak overgenomen in Midian. En dan trekt Hobab weg met de Midianieten. Weg van Israël. Ze trekken niet met Israël op, maar gaan hun eigen weg. En gaan hun eigen goden dienen. En dan zie je dat Midian later in de Torah weer terugkomt. Door Biliam, de profeet die ik net al even noemde. En Biliam die zet de Midianieten samen met de Moabieten op tegen Israël door hun cultus, hun afgoderij, hun hoererij op te zetten tegen Israël. Nummer 25 lezen we daarover. Wat doen ze? Biliam die had, was mislukt om Israël te vervloeken op een punt dat Israël al heel lang in de woestijn heeft gezeten aan het einde van... Bijna aan het einde van de 40-jarige reis door de woestijn. Bloeit Israël. Heeft ze geleerd. Is ze volwassen geworden in geloof. Is ze onderweg naar het beloofde koninkrijk. En daar wordt Midian tegen hen ingezet. Omdat het niet lukt om Israël te vervloeken. En er worden meisjes rondgestuurd. Er worden maaltijden gevierd voor afgoden. En bij die afgoden hoorde dus ook die tempel prostitutie, die toen ook gangbaar was bij de Midianieten en de Moabieten. En die wordt ingezet tegen Israël. Dus Israël is gegroeid in geloof en dan komt dit de hoererij. Midian zet Israël aan tot hoererij. En zo zitten wij vandaag ook in een tijd dat Midian in geestelijke zin optrekt. Op elke hoek van de straat in de stad. Op elke hoek van ja, op internet, op bijna elke pagina, kun je wel een keer doorlinken. En dan kun je allemaal dingen tegen die je verleiden tot lusten en hoererij. Dus Midian is een, een, een macht, een volk die uh, in verdrukking brengt. maar door de hoererij word je afgeleid van God. En word je ingespannen voor de lusten van het vlees. En dan ga je leven voor de lusten van het vlees. En dat brengt ons bij Amalek. Want Amalek was een volk dat achter Israël aanging in de woestijn. En dacht van, hé, hey, dat volk wordt, krijgt de zegen. En dat wil ik ook. En ze vallen ze aan in de rug. En ze willen de zegen stelen zonder gezegend te worden. Dat is de alloude strijd van Ezou en Jacob. Ezou die dus Jacob wil doden... omdat hij jaloers is op Jacob... omdat Jacob gezegend wordt met de naam Israël. Jacob is Israël. Ezo niet. Later herstelt zich dat... tussen Jacob en Ezo... maar dit is nooit van harte geweest. En hier zie je... onder de nakomelingen van Ezo... is een, een volk opgestaan... op een gegeven moment een, een prins... of een, een stamhoofd... die Amalek heette... en die uh, onder de Edomieten eigenlijk uh, zijn, zich niet meer thuis voelde... en in opstand kwam zich afscheiden uh, van Edom... en zijn eigen reizen ging door de woestijn... en als nomaden ging leven als parasieten... door telkens bij anderen te stelen... wat ze zelf niet konden verbouwen of van elkaar konden krijgen. Aanmelek is daarmee... Um, uh, dat deel van Ezo... dat de woede in zich herbergt, naar Jacob toe. Jacob die de zegen kreeg. En Amalek is dus altijd uit op die woede. Is dus de kern van het vlees. We hebben daar in parasha 48 bij stilgestaan. De kern van het vlees die altijd de, de lusten dient en erop uit is om de zegen af te pakken. De zondige mens typeert, wordt getypeerd door Amalek. En daarom moet Amalek ook tot de laatste man uitgeroeid worden in de Torah omdat de zonde, het vlees, het zondige vlees niet kan bestaan voor Gods aangezicht. Dan is er een, een koning in Amalek een aantal generaties later. Want dan, dan is het zo, uh, zolang Amalek die stam is en uh, probeert te stelen wat anderen hebben uh, uh, te pakken gekregen. Dat gebeurt dus ook in de tijd van Gideon. Uh, dan, dan is Amalek opnieuw. Die gaat samen met de media nu te Dat is mooi makkelijk. Dan doen hun het werk, het vuile werk, en zij stelen de zegen. Later komt er een tijd dat Israël een koning krijgt. Koning Sal. Ze hadden erom gevraagd, en ze krijgen een koning. Nou denkt Amalek: zij een koning, wij een koning. Zij stellen een koning aan, Agag. En er komt een strijd tussen Agag en Sal. En Sal overwint Agag en Amalek. Het stelt niet zoveel voor, het volkje. Het is wel te overwinnen. Het vlees is ook te overwinnen. Maar niet. Wat doet Sal? Hij overwint het niet helemaal. Hij laat iets in leven. Maar juist omdat dit het vlees is, het zondige vlees, kon dat niet. Mocht dat niet. Heel Amalek moest vernietigd worden. Want het vlees mag geen ruimte hebben. Maar Agag blijft in leven. Samuel hakt hem in stukken. Daar gaat een heel verhaal over... In die tijd. Agag betekent woede. Woede die opreist. En dat is wat we ook bij Haman tegenkomen. Als de Jood Mordegai niet voor hem buigen wil. Woede die opreist. Haman, de zoon van Hamedata. Hamedata is een gewone Persische naam. En of hij ook letterlijk een fysieke nakomeling is van Agag. Ja, dat zou kunnen, maar dat weten we niet. In elk geval is hij het geestelijk. Woede die opreist uit het menselijke vlees. En de zegen wil afpakken van de joden. En als het niet lukt, nu zijn de joden in ballingschap. Ze hebben geen koning, ze hebben geen koninkrijk. Dan verzin ik wel wat anders, ik maak ze af. Want ze, ze krijgen de zegen ondanks dat ze in ballingschap zijn. Ze floreren. Ze zijn in de poorten van de koning. Mordechai was in de poorten van de koning. Was een succesvol man in ballingschap. En hij droeg ook een naam in ballingschap. Hij was verborgen. En zo zien we dat Israël in ballingschap is. En in verdrukking. Net zoals in de dagen van Gideon. Waar ze onderdrukt worden door Midian en Amalek. En dan later in het Persische Rijk door Haman. Opnieuw de macht van Amalek die opkomt. En Israël wil afmaken om de zegen voor zich af te pakken. Maar dan, dan komt er een profeet. Midden in die situatie is het zo dat Israël op de knieën gebracht wordt... en God aanroept, de naam van God aanroept. En zegt, we zijn in verdrukking. Heren, zie naar ons om. Ja, we zien naar ons om. Dan komt er een profeet. Dit in het verhaal van Gideon in Richteren 6, vers 8... Het is de eerste profeet die optreedt in Israël na Mozes. De allereerste profeet. En wat zegt deze profeet? Dat is een heel bijzondere boodschap. Midden in deze verdrukking en ellende zogezegd, treedt er een profeet op. Een profeet die tegen hen zei, zo zegt Yahweh, de God van Israël. Hij maakt de naam van God bekend. Het eerste wat hij openbaar maakt is de naam Yahweh. Net als Mozes, die de naam Yahweh openbaard krijgt en de opdracht om aan Israël te vertellen wie Yahweh is. De God van Israël. Niet van Amalek, maar van Israël. Ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slaafhuis uitgeleid. Maar ze zitten in verdrukking. Midian en Amalek zijn machtig over hen. Maar God is de God van uitleiding uit de slavernij, de God van het goede nieuws. Hoewel de situatie niet zo is op dit moment. In alle drie de verhalen: het verhaal van Gideon, het verhaal van Mordechai en ons verhaal vandaag. Want er is geen tempel, er is geen huwelijk tussen God en mens. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. Hij brengt dus de situatie van de Egyptenaren in verband met de situatie in het land Kanaan. Waar de tien volkeren waren uitgeroeid voor zover dat gebeurd was. Om Israël een plek te geven, een erfenis. Een plaats onder de zon waar zij konden bloeien, konden floreren. En met God konden wonen als in de tuin van Eden, zoals eens Adam. Maar de situatie is gewijzigd. Hoe kan dat? God was toch de God van de uitleiding. Maar ze zijn niet uitgeleid. Ze zijn in ballingschap. Ze zijn verdrukt in de holen en in de bergen, in de grotten en in de bergvestingen. En wat is daar een kenmerk van? Wat is, wat is het punt met die grotten en met die holen en die bergvestingen? Wat is daar nou het punt mee? Wat is daar nou zo pijnlijk aan? Dat je verborgen bent. Verborgen in de duisternis. Niet zichtbaar. Dat is ballingschap. Ik ben er niet. Eens zijn mijn vader uitgetrokken uit Egypte omdat ze God kenden. En God heeft hen geleid naar een doel. Maar ik ben verborgen. Ik ben er niet. Ik ben in duisternis. En daarom roepen ze tot Yahweh. En Yahweh zendt hen de profeet. En die bevestigt inderdaad. God is de God van uitleiding. en zijn naam mag bekend zijn. En God zal uitleiden. De hoop gaat weer leven. En ik zei tegen u in vers 10. Ik ben Yahweh, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in welk land je woont. Maar je hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Vrees de goden niet. ...van dit land. Dit land is in verband gebracht met Egypte. De situatie in de dagen van Gideon. En daarvoor. En de goden die zij dienden... ...moesten zij dienen in vrezen. Want als ze de goden niet dienden... ...dan zou het niet goed komen. Dat is het kenmerk van afgoderij. Dat je door vrees, door angst gedreven wordt. Afgoden helpen je om een masker op te zetten. Door angst dan doe je net alsof je iemand anders bent... waarbij je dus een afgod dient. Afgoderij komt ten diepste voort uit angst. En dan dien je iets anders dan de levende God van uitleiding. En ben je verborgen. Dat brengt je in verborgenheid, in duisternis. De woorden van ja, wij leven niet meer... als wij uit angst andere afgoden gaan vrezen. En daarom is Gods stem... de fakkel ten onder gegaan. De herschepping leeft niet meer. Of het is verborgen achter een wettisch masker. Dit is de wet. En als je niet... Hè, dan zal ik je oordelen. Dus de, het optreden van de profeet... Ik laat dus vrijheid... zien versus de angst... en afgoderij. Er is vrijheid. In de naam van Yahweh. En ieder die de naam van Yahweh aanroepen zal... zal naar vrijheid geleid worden. Dat is het goede nieuws. Zal uit de holen getrokken worden, in het licht gebracht worden. En zo herleeft de Torah in het verborgen Israël dat op de knieën ligt. Ze liggen op de knieën en roepen de naam van Yahweh aan. En wat krijgen ze? De Torah, het onderwijs, door de profeet. De profeet onderwijst hen weer. Het is de bedoeling dat je uit Egypte, uit de ballingschap wegtrekt... en naar een koninkrijk van herstel gaat. En zo gaat de Torah herleven. En dan krijg je in het land, in de dagen van Gideon, krijgen we uh, overal plaatsen, of in elk geval één plaats rondom deze ene profeet, krijgen we overal plekken waar de Torah gaat herleven. Israël, dat uitgeleid wil worden, ziet in de Torah een weg van uitleiding. En daar worden ze over onderwezen. Midian en Amalek blijven nog steeds de dienst uitmaken. Maar het onderwijs wordt gegeven en er is een weg van uitleiding voor Israël. Het is eigenlijk frappant, want het, ze leefden in de tijd van de belofte en Midian en Amalek zouden er helemaal niet moeten zijn, want ze waren in het beloofde land geleid. Het was de tijd van het herstel, de tijd van de belofte. Dus nu de Torah herleeft, is dat het begin van opnieuw die belofte die tot vervulling komt daar begint dat mee. Het herleven van de Torah. Waarin een weg van uitleiding zichtbaar wordt. En dat is ook zo in de dagen van Mordechai. Dan gaan we weer een stukje vooruit in de geschiedenis. In de dagen van Mordechai is het 110 jaar ongeveer, na de val van Jeruzalem. En Jeremia, de profeet, had gezegd dat na 70 jaar dat er herstel zou zijn. Dat er opnieuw het koninkrijk Juda hersteld zou worden. En nu leven we 40 jaar ongeveer na dat afgesproken punt van herstel. De tijd was uitgerekend dat het herstel zou komen. Maar het is niet gekomen voor de joden in Suzanne. Ja, er zijn geruchten in de tijd van Mordecai dat... Dat dus een aantal Joden die zijn onder leiding van de Zierde Babel teruggegaan naar Jeruzalem en ze zijn begonnen aan de herbouw van de tempel. En ze hebben inderdaad iets neergezet, maar de muren van Jeruzalem zijn al verbroken. De stad Jeruzalem komt niet tot haar doel. En zodra de tempel zo'n beetje gebouwd was, ging iedereen zijn eigen gang. Er waren geen, geen priesters, er was geen tempeldienst, het leefde niet, de Torah kwam niet tot leven, het herstel kwam niet tot bloei. En daarom dachten de Joden in Suzanne: ja we kunnen wel teruggaan, maar dan kunnen we daar ook uh, ons akkertje gaan. Dan zitten we daar ook in ballingschap, dat heeft geen zin. Hoe moeten we teruggaan? We leven in de tijd van het herstel, dat heeft Jeremia aangekondigd, maar hoe moet dat dan? Hoe moeten wij dat herstel gaan wandelen? Op de, op de terugweg, hoe moeten wij terug naar het beloofde land? Om hersteld te worden. Dat is dezelfde vraag die Gideon had. In die tijd. En dezelfde vraag die wij hebben vandaag. Nu gaan we de link leggen naar vandaag. Vandaag is het namelijk zo dat we ook in een tijd van het beloofde herstel leven. God heeft het herstel beloofd. Yeshua heeft gezegd, ik zal terugkomen om het herstel te brengen. En God heeft het, de zevende dag, het zevende millennium beloofd. Het koninkrijk van Yeshua. Maar wanneer komt dat zevende millennium? We leven vandaag in een tijd dat het aanbreken zou moeten als we zouden gaan berekenen. Er zijn heel veel berekeningen. Die laten zien, ja in 2006 of in 2010 of in 2012 moet het komen. En dus eh, 21 december 2012 was zo'n berekening. Volgens een Maya kalender, dat is natuurlijk <lacht> geen Torah. Maar... En waar is het nou? Van de Joden in Susan leren wij dat rekenen niet zoveel zin heeft. Want het is ver na de 70-70. Uh, beloofde jaren dat het herstel zou plaatsvinden. En ook van Gideon leren we dat het niet speciaal met een berekening te maken heeft. Want zij leefden in een tijd dat het herstel er zou moeten zijn. Dat is een andere manier dat God tot het herstel wil komen dan te rekenen. En het eerste is dat er een profeet optreedt. En een profeet brengt de boodschap van uitleiding. En die maakt de naam van jaren bekend, zoals Mozes... En die laat zien dat God hen uitleiden wil uit de situatie waarin ze zitten. En die laat de Torah schijnen als een licht. Zodat Israël, dat in ballingschap is, leert te zien hoe zij wandelen moeten. Hoe zij getuigen kunnen zijn. En hoe het getuigenis van de tien woorden in hen gestalte kan krijgen en kan gaan leven. Het is dus nog nacht in Israël. Maar de Torah gaat leven. De Torah gaat weer schijnen. Het onderwijs krijgt weer een plek. Er zijn weer mensen die rondom het woord samenkomen. En die de Torah leren kennen en eruit gaan leven. Doordat de profeet erover spreekt. En in de dagen van, van Mordechai is er in, zijn er in Susan joden die de Torah ook weer gaan lezen. Ezra is er daar een van. Ezra, ongeveer 20-30 jaar later, gaat ook onderweg naar Jeruzalem voor het herstel. Dus dat is nu nog niet gebeurd... In deze dagen van Esther is het herstel dat Ezra brengt nog niet gebeurd. Maar we zien erop naartoe, naar de toekomst. Dus de stappen die ondernomen worden in de dagen van Esther leiden uiteindelijk tot het herstel dat Ezra brengt. Daarom is het heel boeiend om te kijken hoe dat herstel er verder uitziet. Hoe die fakkel van de Torah verder gaat schijnen en gaat stralen. Zodat het een weg laat zien van herstel waarop Israël wandelen komt. Toen kwam een engel van Jahwe, in Richter 6 vers 11. En hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abbeizrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Nou, tarwe, dus is brood dat uit de aarde voortkomt, moest uitgeklopt worden en dat moest een beetje verborgen gebeuren. Omdat anders de Midianieten het af zouden pakken in Amalek. Dus... Hier is Gideon bezig met het verborgen brood. Dat is ook weer een beeld van Torah. Hij is bezig met het verborgen brood. Niet alleen in fysieke zin, zoals hier in deze tekst, maar ook in geestelijke zin. Hij zit bij de profeet en eet van dat verborgen manna, van de Torah. En hij leert daaruit dat Israël uitgeleid moet worden uit ballingschap. En het licht gaat voor hem op. En voor vele anderen die bij de profeet komen om te horen naar de Torah. Maar er is een probleem met Gideon. Hij zit enerzijds bij de profeet, maar anderzijds is hij deel van een de familie die in het compromis zit met Midian. De familie van uh, Gideon, die dacht uh, menen slim te kunnen zijn. En die had uh, die goden van de Midianieten eens bekeken en gedacht van, hé, hey, als wij nou zo'n paal opzetten in de tuin en ook mee gaan doen met die afgoderij, dan krijgen we misschien te eten. Ziet u dat? De angst die drijft tot afgoderij. Als ik misschien... hun afgod ga dienen... door een paal neer te zetten... dan zullen ze misschien mij ontzien. En dan gaan ze naar mijn buurman... en halen ze daar het eten op. En daarmee buigt de vader van Gideon... voor de afgoden van Midian. Uit angst... om te eten. Voor het overleven. Er zijn zoveel goede redenen voor het compromis. Maar ik moet toch leven? Ik moet toch eten? Mijn kinderen... Compromis is heel dichtbij. Afgoderij is heel dichtbij. En Gideon uit dit gezin, dat dus leeft dankzij de genade van de afgoden, van de paal in de tuin. Gideon, die komt bij de profeet en is bezig met het verborgen mannen. En zo is Gideon tussen twee vuren: enerzijds de Torah, anderzijds het compromis, de afgoderij. Toen verscheen de engel van Yahweh aan hem en zei tegen hem: Yahweh is met u, strijdbare held. Gideon in ballingschap, deel van een familie die afgoderij bedrijft. En dus in het compromis leeft, in ballingschap. Die helemaal geen reden had om hersteld te worden. Gideon die keert zich wel naar de Torah. Hoewel hij in zonde leeft met zijn familie. Ziet u dat? Hij keert zich naar de Torah. En God zegt, Jade is met u. Als wij de Torah gaan openen, dan kan ons leven nog heel zondig zijn. En kunnen we nog heel erg in het compromis leven. Gedreven worden door angsten, door afgoden. Door moeilijke zaken. Maar als wij de Torah openen en Gods woord voor ons laten leven en het verborgen manna tot ons nemen. En het zichtbaar wordt voor ons, dan zegt God, ja wij is met u. Amen. Dat is de eerste stap uit de duisternis, uit de ballingschap. Naar het herstel. De Torah gaat open. En Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als Yahweh met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? God is toch een God van herstel, had hij geleerd. God is toch een God die uit de slavernij wil uitleiden, uit de angst voor de afgoden, naar vrijheid, naar herschepping. Dat is toch het getuigenis van de Torah? Gideon gaat gelijk in gesprek en in dat gesprek blijkt zijn kennis van de Torah. Hij laat gelijk zien, kijk, de Torah zegt dit en in mijn leven lijkt het er helemaal niet op. Dus hoe komt het dan dat Yahweh met ons is? Met mij is? En waar zijn al de wonderen waarover onze vader ons verteld hebben? Toen zij zeiden, heeft Yahweh ons niet uit Egypte doen optrekken? maar nu heeft Yahweh ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven toen wende Yahweh zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u wat is dan zijn kracht? hij stelt een vraag hij zegt, ik zit in het compromis enerzijds ben ik een afgodendienaar en anderzijds kom ik bij de profeet om Torah te leren en dan leer ik dat ik helemaal geen afgodendienaar mag zijn hoe zit dat nou? Ga in deze kracht van hem. Door de Torah ging Gideon zien wat er aan de hand was. Hij kreeg onderscheidingsvermogen. Hij kon zien waar afgoderij toe leidde. En waar God en zijn naam en zijn weg van herstel toe zou leiden. Hij kon dat zien. En in zijn leven zag hij wat er gebeurde. En waar hij iets kon doen. En dat is de volgende stap. Uit ballingschap, uit de duisternis. Nu Gideon onderwezen was in de Torah, ging hij kijken in zijn leven wat hij kon doen. Daar, we, daar lezen we iets verder van. Als die engel, Gideon vraagt eerst nog aan die engel van, hoe zit dat? Bent u een engel van Yahweh en kunt u me dan een teken geven? Krijgt hij dat teken en dan is de engel weg en dan denkt hij, dit was een engel van God. Dit was een engel van Yahweh. En hij denkt, hoe, hoe is het mogelijk? In de Torah staat dat ik dan sterven moet als ik God zie. Hoe kan ik nou leven nu ik God gezien heb in een boodschapper van hem? En dan ligt Gideon, uh, uh, krijgt hij te horen dat hij niet hoeft te vrezen. En dan komt de boodschap van Torah gaat nog meer voor hem leven. Natuurlijk, als ik in een engel van Yahweh tegen zou komen, of tegenkom, dan gaat die boodschap nog veel meer leven. Dan ga ik nog verder. En dan ligt uh, Gideon die nacht wakker en uh, zegt, gaat God tot hem spreken in vers 25. En het gebeurde in diezelfde nacht dat Yahweh tegen hem zei. Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn. En wel de tweede jonge stier van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de baal af dat van uw vader is. En hak de gewijde paal om die erbij staat. De situatie van Gideon die is nu zo klaar als een klontje. afgoderij En bij de profeet. Leren van de Torah. En nu komen die twee bij elkaar. Nu ziet Gideon zich gesteld voor... De keuze die hij maken moet, de bekering die hij moet gaan doen, zoals de Torah hem onderwijst. En het licht van de Torah was al gaan schijnen en hij was een sterke held doordat de Torah in hem was gaan leven, maar nu wordt de Torah omgezet in daden. Die paal die moet eraan. Ja, maar, en dan zijn er een heleboel redenen om dat vooral niet te doen. Als de Torah ons iets onderwijst en we vinden redenen om het dan vooral niet te doen, kan het wel eens wezen dat de Torah gelijk heeft en dat we ons moeten bekeren. En Gideon denkt, hoe moet ik hier nu mee omgaan? Die gewijde paal, als ik die omhak, ik ben de jongst uit het gezin van mijn vader, maar mijn vader heeft aanzien. En doordat hij die paal in zijn tuin heeft gezet, is er voor hem wel eten door heel het jaar heen. En kan hij wel leven in Israël, ondanks de ballingschap. En als hij die paal weg heeft uit de tuin, dan zal dat bekend worden bij heel Israël en alle verborgen vijanden die in Israël zijn. En dan zal dat naar Midian gaan en die zal horen dat een vooraanstaande persoon uit Israël hun afgoden omgehakt heeft. Wat zal Midian doen? na vele jaren van verdrukking, was het niet zo moeilijk voor Midian. Nou, gaan we er naartoe. Zij hakken onze afgoden, om. Zullen ze een lesje leren? Zullen ze al die oogst van hen wegnemen? Wat zijn de gevolgen? Van bekering. En Gideon, die krijgt de opdracht om in praktijk te brengen wat hem onderwezen was in de Torah. En hij doet het. Hij hakt die paal om. En hij bouwt een altaar. En brengt met een aantal van zijn knechten. een ola. Een opheffingsgave. <tie> en wat hoort er bij een opheffingsgave? Een vuurtje. Wat hoort er onlosmakelijk bij een opheffingsgave? Feest. Maar wat voor feest is dit? Hij brengt een, een, de tweede stier. van zeven jaar oud. uit de stal van zijn vader. En. Het is middernacht. Afgoderij is weggedaan uit de tuin van pa. En er wordt een dier geofferd. Een opheffingsgave gebracht. En er wordt feest gevierd. Maar het is een feest met heel weinig feestvreugde. Kunt u zich dat voorstellen? Heel weinig feestvreugde. Want de gevolgen zouden zijn dat Midian komen zou. En ze opnieuw een kopje kleiner maken. In ballingschap. Verborgen. De bekering van Tora lijkt onmogelijk, want de gevolgen zijn dood. Hoe moet dat nou? Hetzelfde geldt voor Mordechai in Suzan. De verdrukking is er. De machthebber, de koning, die heeft een man aangesteld die heel het Joodse volk wil vernietigen. Die erop uit is om de Joden te doden, om de zegen af te pakken. En waar zit hij hier in ballingschap? En Ja, de 70 jaar van Jeremia zijn verstreken, maar waar is het herstel? Hoe moeten we nou uit de ballingschap komen? En ook in Susan was de Torah opengegaan. En in die Torah had Mordechai gelezen, ik mag mezelf niet buigen voor Amalek. Want Amalek zal zijn einde vinden in Gods Koninkrijk. Amalek zal niet bestaan, het vlees van de mens zal niet bestaan, het zondige vlees. En Mordechai wordt voor dezelfde daad gesteld als Gideon. Alleen, morgen, hij doet het wel overdag. Als Amalek voorbij komt. Hij staat op. Dat is ook die bekering van Torah. En hij gelooft. Hij doet het in geloof, die bekering. En hij staat op en hij buigt niet voor Amalek. Ziet u? Dat is de tweede stap op weg naar herstel. Gaan doen wat de Torah zegt. Waarin je onderwezen bent in de Torah. En dan komen de dingen in de dagelijkse situatie, in ballingschap, tot jou, in de nacht. En je kunt ze doen. Eenvoudig doen. En dan, wat er met Morgai gebeurt, is dat zijn daad gezien wordt door God. Zijn daad van bekering. En daaruit volgt een herstel. Morgai, die las onder andere de profeet Zachariah. In het verre Jeruzalem, waar dus het herstel was... Had plaatsgevonden voor zover dat dan een herstel genoemd kon worden onder Zerubabel. Er was een profeet geweest, Zachariah. En die had gelezen, die had gesproken van het herstel. In de nacht. In verborgenheid. Hoe de Torah tot leven zou komen en herstel zou aankondigen. En een, herst, een weg van herstel zou laten zien. En het eerste visioen dat Zachariah krijgt gaat over die nacht. Die duisternis, die ballingschap. Die grotten, die holen. En wat ziet die profeet in zijn eerste visioen opkomen in de nacht? Hij ziet een aantal paarden in een donkere vallei staan. En die paarden die staan tussen planten, myrtes. Myrte in het Hebreeuws is Hadassa. Zachariah ziet midden in de nacht myrten opkomen, Hadassa opkomen. En zo weet Mordegai, doordat hij Hadassah naar het paleis heeft laten gaan. En ja, hij kon er ook weinig aan doen. En Hadassah dus verheven is tot koningin in het koninkrijk, dat er een mirte opkomt, midden in de nacht. Hadassah. Maar in de verborgenheid, in de nacht. Ze mocht niet vertellen wie ze was. Dat ze Joods was. Dat ze de belofte met zich droeg. En zo deed Mordechai dat ook niet. Hij ging ook niet naar het paleis en zei, ik ben een jood en ik wil hier nou eens een baantje. Nee, Mordechai, Merodach, Vreemd eigenlijk. Maar doordat hij onderwezen was in de Torah, wist hij wat hij moest doen. En hij boog niet voor Amalek. En zo zijn er altijd situaties in ons leven waarbij we een keuze moeten maken. Enerzijds moeten we een deel van onszelf verborgen houden. Totdat we weten dat we het mogen openbaren. En een deel van zichzelf moest Essen verborgen houden op het paleis. En een deel van zichzelf hield Mordechai ook verborgen. Mordechai heeft echter ook een Hebreeuwse betekenis, en dat is heel mooi in het verband van dit verhaal. Mordechai heeft de uh, Hebreeuwse wortel Marad (M-R-D) resh Dalet. En dat betekent rebel. En omdat Morghay niet in het koninkrijk van Yahweh is onder een Davidische koning, in het herstelde Israël, maar in een Afgodisch rijk, in een koninkrijk van de tegenstander, is hij niet een rebel tegen God, maar een rebel voor de tegenstander. Ziet u dat? En daarom buigt hij niet voor Haman. En zijn naam? Mocht dan in het heidendom begrepen worden als een aanbidder van Merodach. Zijn naam liet iets zien van wie hij was voor God. Hij was een strijder die opkwam voor Gods recht. Voor Gods Torah. Die zich niet boog voor de tegenstander. Dat was Mordechai. En zo zien we dus twee stappen van herstel. De tweede stap is bekering vanuit de Torah. En dat zijn de strijders van Israël die uit het Torah leren wat ze moeten doen... en in hun dagelijks leven in praktijk brengen. En dan is dit wat erop volgt. Een feest in de nacht. Gideon brengt s'nachts een ola. En dat heeft er misschien niet zo feestelijk uitgezien... maar dat hoorde wel bij een opheffingsgave. En ook Purim is een feest van ballingschap. Voordat de dag aanbreekt... en de uitleiding uit ballingschap plaatsvindt. Als Ahasverus sterft... Dan is uh, zijn opvolger Atasasta en in het achtste jaar van Atasasta vindt het herstel plaats doordat Ezra naar Jeruzalem gaat en de tempel inwijdt volgens Torah. Dus heel dit verhaal is een opgang naar Jeruzalem, naar het herstel van Jeruzalem. Eerst de Torah en dan de bekering en dan feest in de nacht. En dat is Purim. Poerim wordt gevierd voordat het feest van de uitleiding gevierd wordt. Pesach. En Poerim is een feest in de nacht van ballingschap. Laten wij ook feest vieren in de nacht. En Poerim vieren. En zo uitzien naar die dag dat het herstel zal plaatsvinden. En ons wijden aan die vier dingen. Terugkeer tot het onderwijs. Torah. Van theorie naar praktijk gaan. Bekering. En feest vieren in de nacht. En daarna wordt Israël verzameld door de bazijn om op te trekken. En dan begint het te stijl. Dan gaat de fakkel branden. Dus laten we feest vieren. Amen.